9 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Gisteravond hebben gemiddeld 4,9 miljoen mensen naar het Songfestival gekeken. Het programma op Nederland 1 bereikte een marktaandeel van 65 procent. Het hoogtepunt werd bereikt tijdens het optreden van Anouk. Toen zaten er 5,9 miljoen mensen voor de buis. Aan de finale in de Zweedse stad Malmö deden 26 landen mee. De Deense zangeres Emily de Forest won met het nummer Only Teardrops. Azerbeidzjan werd tweede, Oekraïne derde en Anouk werd negende met birds. In het noorden van Nigeria heeft het leger opnieuw strijders gedood... van terreurbeweging Boko Haram. Bij een groot offensief zouden 10 moslimstrijders zijn gedood. Een woordvoerder van het leger zegt dat nog eens 65 islamisten zijn opgepakt. De strijders probeerden vanuit kamp in de omgeving de stad Maiduguri binnen te dringen. Het offensief tegen Boko Haram begon donderdag nadat president Goodluck Jonathan de noodtoestand in drie provincies in het noorden had uitgeroepen. In het gebied is Boko Haram erg actief. De afgelopen drie jaar kwamen bij aanslagen zo'n 2000 mensen om het leven. In de Verenigde Staten is de jackpot van 590 miljoen dollar in de Powerball-loterij gevallen op een lot in Florida. Het is de hoogste prijs in de geschiedenis van de loterij. Ook is het de hoogste prijs ooit die in het land op één lot valt. De kans op de jackpot was slechts 1 op 175 miljoen. De Powerball-loterij wordt gespeeld in 43 Amerikaanse staten. Een bergbeklimster uit Saoedi-Arabië heeft als eerste vrouw uit haar land de top van de Mount Everest bereikt. De 25-jarige Raha Moharak is naast de eerste vrouw ook de jongste persoon uit Saoedi-Arabië die de top van de Everest bereikte. Ze maakt deel uit van een expeditie met daarin ook nog de eerste man uit Qatar op de top van de Everest en de eerste Palestijn. Het weer, eerst wolken, maar later gaat de zon flink schijnen. In het zuiden vanmiddag en vanavond kans op enkele stevige buien. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoor het Nederlands Kamerorkest nieuw leven blazen in Mozart's laatste noten. Op 25 en 27 mei. Stierf het geniet terwijl hij nog koortsachtig werkte aan zijn requiem? Beluister de allernieuwste versie van zijn onvoltooide meesterwerk. Subtiel en verfijnd. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Henri en Jojo Buitenzorg, Silver S. Het waren klinkende namen uit de gloriejaren van de drafsport. In de jaren 70 het mekka voor de gokker. Nu een sport in doodstrijd. Andere tijden gaat terug naar een wereld van beroemde pikeurs. Stampvolle tribunes en de Toto Vanavond tien voor half tien op 2. In het grootste geheim is de afgelopen maanden overlegd uh, over het energieakkoord achter gesloten deuren. Joris Thijssen van Greenpeace zat erbij en zometeen komt hij ons vertellen hoe de stand van zaken is op dit moment. En uh, u kunt de kleertjes krijgen, maar eerst gaan we kijken naar de camera's van Big Brother. Mm. Mm. Ja, ik zit al de hele tijd met een schuin oog op mijn telefoon te kijken. Daar uh, zit ik ook internet op, op een, om de hele tijd een beetje die camera's in de gaten te houden. Want de koolmezen, of beter gezegd, de eitjes van de kolmezen, die kunnen nu ieder moment gaan uitkomen. Het zou vandaag gebeuren of morgen. En uh, ik heb net nog even gekeken, maar op dit moment... Zijn de eitjes, tenminste voor zover ik dat kan zien... of ik moet heel erg achterlopen, nog niet uitgekomen. Maar dat kan dus ieder moment gaan gebeuren bij de koolmezen. En verder uh, is het, nou, om eerlijk te zijn, nog een beetje een dode boel... Uh, bij beleefde Lent. Twee doden waren er te betreuren bij de slechtvalk. Uh, Eén Kuiker is, uh, is overleden. Dat was een heel zielig gezicht. Want je zag de hele tijd die ouders nog proberen... om het bekje open te krijgen en toch te voeren en zo. Maar ja... Dat heeft niet zo heel erg veel zin uh, als het kijken al het hoekje om is. En uh, die slechtvalk 2OR, misschien weten u dat nog. Hè? Uh, vorig jaar was er een vrouwtje toegekomen, een vreemde vrouwtje. En er is de hele tijd heel veel gevochten tussen die twee. Maar 2OR is nu doodgevonden. Dus die heeft waarschijnlijk toch dat uh, territori taar, territoriale gevecht uh, verloren met dat vreemde vrouwtje. Um, ook figuurlijk is het een beetje een dode boel voor de camera's. De gekraagde roodstaart die was al afgeschreven, die broedt elders. En bij de torenvalk is er een hoop geflikvlooi, maar nog steeds geen eieren. Het kan nog steeds. Uh, mensen hebben de hoop nog niet opgegeven, zag ik bij het webblog. Maar ja, die kans wordt nu wel Verschrikkelijk klein. Het meeste kijkplezier heb je toch wel bij de vorstjes op dit moment. echt Verschrikkelijk schattig om te zien. Die doen niks anders dan dartelen en spelen. Proberen nog af en toe te drinken bij die moeder. En die is er overduidelijk wel een beetje klaar mee. Die loopt dan de hele tijd weg. Dat is echt een heel komisch gezicht. En uh, de ooievaars die zijn ook fantastisch om te zien. Die kuikens die groeien als kool. Uh, en er is nu een heel grappig clipje op de website te zien van een dode rat. Die drie kuiken zitten daar dan de hele tijd aan te plukken. Eén kuiken probeert die rat in zijn geheel naar binnen te werken. Nou, je moet het echt even kijken. Het is hilarisch, want die rat is net zo groot als het kuiken. En hij probeert het toch. En nou, je krijgt het er benauwd van als je er naar kijkt. En uiteindelijk is een van de ouders dat er gepruts met het eten zat... en die pikt de rat op om hem vakkunde gewoon zelf helemaal in zijn eentje naar binnen te werken. Trouwens, een deel van die rat... Ik weet niet of u al ontbeten heeft. Het wordt een beetje een onsmakelijk verhaal, maar ik ga het toch vertellen. Een deel van die rat uh, gaat er via de voorkant van de ooievaar weer uitkomen. Want een ooievaar poept alleen uh, ja, vloeibare materie. Hij heeft heel sterke maagzappen, waarmee hij bijna alles kan verteren. Alleen dingen als bijvoorbeeld uh, ja, bordjes, schedel van die rat, haar, dat soort dingen. Dat kotst hij weer uit in de vorm van een braakbal. Dus mocht u denken dat alleen uilen dat doen, dat is dus niet zo. Heel veel vogels produceren braakballen. Zelfs het roodborsje produceert een braakbal, maar die is dan natuurlijk heel klein. speelde dit stuk. A Scenic Railway heette het... van de Franse componist Roger Roger. Welkom in tuinreservaten.nl De tuinen van Piet Oudolf... zijn, eh, net als de ontwerper zelf trouwens... moeilijk te doorgronden. Ze ogen rustig, maar eh, bevatten veel verrassingen. Ze lijken simpel maar vereisen er kennis om te, te kunnen aanleggen. Niks voor mij dus. Zijn ogen intiem maar zijn een onderdeel van het omringende landschap. Al dus de achterflap van zijn pas verschenen boek Plannen en Planten. Waarin hij uit de doeken doet hoe je de juiste planten moet kiezen... voor een losse, natuurlijke tuin. Want dat is natuurlijk de kunst, hè? dat het er los en natuurlijk uitziet... maar ondertussen er wel een uh, goed plan achter zit. Is dat nou die typische Oudolftuin? Jeanette Paramoor zoekt het antwoord op deze vraag bij de meester zelf in zijn atelier in Hummelo. Kijk ja. of hier wat wij zit. Ik kan laten zien hoe dat werkt. We beginnen altijd met een soort masterplan Met gewoon het ontwerp in de ruimte die je aangeboden krijgt. Dat verdeel je in vlakken? Nou ja, in vlakken. Of in ieder geval, je ontwerpt iets waarvan je denkt dat mensen zich daar prettig voelen. Dat kan een verdeling zijn in in paden, uh, gras en, en um, zitruimtes en beplantingsruimte. Ja, dat is de basis. Dat is de basis. En dan komt je beplanting. En dat is ook weer hetzelfde proces. Je maakt eerst een schets met een idee in je hoofd, de planten erbij. Als het schaduw is, dan maak je een grote lijst met schaduwplanten die je wil gebruiken. Of is het zon en niet al te hoog, dan maak je daar een lijst van. En dan ga je zitten en dan ga je vanuit die lijst ga je een beeld neerzetten. Als de schaduwbeplanting is, dan maak je eerst natuurlijk, dan bepaal je waar de bomen komen. Het skelet van de, van de tuin of het park. Structuur. En dan je onderbeplanting. En je onderbeplanting kan bestaan uit een paar soorten die de hele bodem bedekken. En daaruit kunnen dan spontaan weer individuele planten komen. Mm -hmm. Dus dan heb je drie lagen: dus de ondergrond, de bomenlaag en daartussen alle dingen die spontaan uitkomen en die dan ook eigenlijk het seizoen invullen. Ja. Je hebt planten die in het voorjaar bloeien, maar je kunt er ook planten tussen zetten die in het najaar bloeien. Daarbovenop, en daar bovenop, uh, dat hebben we voornamelijk in deze vaste plantentuin die hier is, hebben we ook nog een bollenplan gemaakt. Hier, al die kruisjes en die stipjes en die puntjes en die rondjes, dat zijn allemaal verschillende soorten bollen die we dan gewoon daar ook nog eens in zetten. Dan heb je een, ja, een complete tuin of een compleet park. Wat, wat van het voorjaar tot in de winter goed is. Ja. En ook over langere tijd nog. Wanneer dit er niet meer is, dan zijn die bomen zo volwassen dat die het, het eigenlijk over kunnen nemen. Dan nou zijn we hier, uh, ben je al thuis. En je hebt hier een grote tuin. Hè, waar uh, ja. we heel goed kunnen zien hoe jij tuinen aanlegt ook, denk ik. Het is vroeg in het jaar natuurlijk. En ja. We zien wel heel veel energie, dingen die omhoog komen, structuur. Je ziet grassen, je ziet geveerd blad, je ziet rond blad, je ziet grof blad en fijn blad. Dus je ja. ziet allerlei patronen. Nou weet je wat je We gaan naar buiten, want je kunt ja. het wel vertellen, maar ik wil het eigenlijk wel zien. Oké. Okay. Er staat nog niet veel in bloei, hè Piet, hier? Nou ja, goed, kijk eens in je eigen tuin. Kijk, er staat hier in die wijze dat vol met camaciaan, bolgewas. Normaal zou dat een 5 mei al in bloei staan. Mm. En uh, dat begint nu, net. de eerste bloemen komen uit. Uh, bomen bloeien, komen in het blad. Het is, uh, staat gewoon in een begin. Ja, maar hier zie je wel een hoop dingen bloeien. Borstplanten voornamelijk, die bloeien nu. Je hebt je lunarii rediviva. Deze lila... Maar dat is een, een jure maar een vaste plant, jure spenning. We hebben hier uh, smernium perfoliatum, een, een, een plant. Als hij bloeit, dan gaat hij dood. Dus dan, maar hij ziet er wel veelvuldig uit. Dus je moet nog uitkijken dat je niet, niet de overhand neemt. Maar een soort lichtgevend geel groen. En die twee heb je ook echt bewust neem ik aan bij elkaar gezet. Hè? Dat, oh, Lina, dat ik heb geel... ze niet bij elkaar gezet. Die komen hier vanzelf. Dat echt is nou waar? ja, je hebt er daar een. en uh, als je niet oppast, sta staat de hele tuin vol. Ja. Dus, uh, weet je, het is ook een beetje. Uh, Kijken en de dingen laten gaan die je mooi vindt op de plek waar je ze wil hebben. Ja. Maar je moet ze ook weghalen op plekken waar je ze niet wil hebben. Dat is nu eenmaal tuinieren. We lopen om je boerderij heen. Ja. Poortje. Het lijkt wel het sneeuwt, joh. Ja, de kersenbomen sneeuwen. Prachtig. En die vallen prachtig. uit. Ja. Wat een mooie boom zeg. En we hebben dus Het gras laten we de pinkste staan. Die laten we ook staan totdat ze uitgebloeid zijn. En dan pas gaan we maaien. Dus uh, we zijn geen ecoloog, maar we zijn wel eigenlijk bezig op een wat meer natuurlijke manier. Een uh, beetje uh, niet zo overijverig als je dat bent, dan ben je in staat van jezelf. Maar je moet het wel goed in de gaten houden. Ik zie toch nog wel een soort van gazon, hè? Maar er staan veel, natuurlijk veel andere dingen tussendoor: Pinksterbloemen. We hebben nog wat zenekruid wat er doorheen groeit, wat Veronica. Dus het is eigenlijk een soort bloemenweide. Traditioneel worden tuinen, tuinontwerpen gemaakt dat je een aantal planten hebt en die zet je neer in groepen. Zodat Van drie, vijf of zeven of negen? Drie, vijf of zeven, uh... ja. Maar dan ook met andere planten in een groep en nog een groep. En al die groepen bij elkaar hebben, zijn dan een combinatie. Ja. Ik uh, laat gewoon een plant een beetje doorbloeden in een andere soort. Zodat dat, ja, het eigenlijk alsof hij gegroeid is. Maar die twee moeten dan wel weer een mooie combinatie met elkaar vormen. En dan wel een omheining zie ik. haag van Veldesdoorn met uh, wat haagbeuk en beuk en um, krent. En dat uh, geknipt in een wat uh, meer organische vorm. Toen ik hier naartoe reed zag ik prachtige bloeiende bermen. Ja. En daar doet het me net ook een beetje aan denken. Heb je je ook daardoor laten inspireren toen je hier ging wonen? Nee. Ik, ik vraag me wel eens af ik ben geïnspireerd. Ik volg mijn uh, gevoel en mijn intuïtie. En later moet je nog wel eens gaan formuleren waarom je in dingen doet, weet je. En dan, uh, dat is het moeilijke altijd. Wat ik zeg, dat kan natuurlijk op een gegeven moment, werk je zo van, van binnenuit. Ja, het kan op honderd, honderd manieren hetzelfde zijn. Dus kunnen, het beeld kan honderd manieren anders zijn, maar toch hetzelfde. Dat, dat, waar je het over had, over hoe herken je een oude hoeftuin. Dat komt mm. gewoon omdat er toch ergens een ziel in zit. Maar die ziel is moeilijk te definiëren, denk ik. Dat is heel moeilijk, ja. ja. Het gaat over seizoenen. Ja. Het gaat over uh, plantengemeenschappen. Het gaat over progressie. Het gaat over niet dit jaar. Het gaat over hoe gaat het er uh, over vijf jaar uitzien, tien jaar. En wat gaat er dan gebeuren, wat moet je dan doen. Weet je, dat, dat moet je allemaal een beetje in je hoofd hebben. Dus je moet ook weten, dat gaat weg en dat blijft. En dat gaat groter worden. Dat gaat misschien overheersen. Ja. Ik hoorde iemand zeggen, uh, de tuinen van Piet Oudolf, dat zijn... Theaters met de planten als acteurs. Dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Ja, zo kunnen, ja. Beetje overdreven. <laughs> nee, helemaal niet. Ik vind zelf planten ook uh, zie ik als karakter natuurlijk. Uh, ze hebben een bepaalde rol in, in de tuin. En de ene keer kan een plant een hoofdrol hebben... en de andere keer een soort bijrol. Ja. Het is in de tijd geplaatst. Dus de dingen gebeuren gedurende het seizoen... of uh, over een langere periode. En daarom kun je het wel een voorstelling noemen. Nou weet ik nog steeds niet wat een piet Oudolf tuin is. Nou, dat is een tuin door mij gemaakt. <laughs> een tuin die of even... Niet? Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar uh, nou, dat etiketje, dat... Uh... Nou, het is een signatuur en de meeste mensen in het vak die herkennen het wel. Maar ik denk dat ook het gebruik van, uh, van robuuste planten, grote planten... Minder rozen, een soort stoerheid aan de ene kant door die grassen. En veel ook het feit dat de planten na de bloei ook nog er goed uitzien. Dood of niet dood, in zaad of zonder zaad. Maar ze hebben meer dan alleen de bloei. En dat is in de loop van de jaren gewoon een soort signatuur geworden. Dat mensen dat herkenden toch die gecontroleerde wildheid dan? Ja, dat blijft het over, maar ook het type planten wat gekozen is voor die om een tuin te maken, dat vaak stoere planten zijn en, en dat ziet er rommelig uit, maar ik hoef er niks aan te doen. Dat komt vanzelf goed. Dat komt vanzelf goed. Die grassen, die, die, daar, komt, daar komt weinig meer tussen. Ik, ik zie wel wat, wat ik misschien nog, ja, weet je, op een gegeven moment uh, moet je dat ook een beetje kunnen laten gaan, anders word je gek. Ik zei net heel flauw over die Franse componist dat hier Roger Roger heette. Maar dat was natuurlijk Roger, Roger. dat wist ik ook wel hè, voor het geval dat u al uw boze brief aan het schrijven was. En uh, dit was uh, Chopin, de wals nummer 8 in Asgroot. En het wordt hier al gezellig druk. Het is natuurlijk eerst de pinksterdag. Dus er uh, gaat meteen weer een excursie hier over het Nadermeer. Uh, en iedereen is hier nu een beetje aan het indrinken voor die excursie. Dus als u wat geroezemoes hoort, dan is dat de gezellige pinksterdag. Pinksterdrukte hier in Stadzicht bij het Nadermeer. Um, afgelopen donderdag was de presentatie van een rapport... dat voor de Nederlandse natuur van groot belang gaat worden. Het heet Onbeperkt Houdbaar... en is gemaakt door een commissie van de Raad voor Leefmilieu en Infrastructuur. De staatssecretaris van Natuur had om het advies gevraagd omdat het huidige natuurbeleid gebaseerd is op ideeën die al ja, behoorlijk oud zijn. Na de overhandiging van het advies sprak Joost Huizing met een van de makers, professor Frank Berendsen. Het huidige natuurbeleid is eigenlijk zo'n 25 jaar oud. Als dit advies wordt opgevolgd, wat gaat er dan op de schop? Maar het belangrijkste is dat we gewoon weer de oude draad van het natuurbeleidsplan van 1990 weer oppakken. Maar dat we die wetenschappelijke inzichten die we hebben opgedaan in de afgelopen 20 jaar nu ook in praktijk gaan brengen. En er zijn eigenlijk twee belangrijke wetenschappelijke inzichten die sindsdien zijn ontstaan. In de eerste plaats de verdergaande ontwikkeling van de metapopulatietheorie. Die laat zien dat het niet zozeer van belang is om alles met alles in Nederland te verbinden. Maar dat het vooral van belang is om zodanig grote... Natuurgebieden of complexen van natuurgebieden te creëren, zodat daar voldoende grote metapopulaties een plek kunnen vinden. Dan kan in ieder geval zo'n soort daar een duurzame toekomst krijgen. En het tweede belangrijke wetenschappelijke inzicht, dat natuurlijk eigenlijk veel dynamischer is dan we altijd hebben gedacht. Is er dan zoveel veranderd sinds 1990? Ja, er is ontzettend veel veranderd. Dan kun je enerzijds natuurlijk aan negatieve ontwikkelingen denken. Aan de natuur in het agrarische landschap, waar een dramatische verarming heeft plaatsgevonden. Waar het aantal veldleeuwerikken in onze weidegebieden is nog 3-4% over... van wat er laten we zeggen, in de 70 jaren aanwezig was. Maar wat vooral belangrijk is, dat er ook allerlei positieve ontwikkelingen plaatsvinden... Gelukkig. En vooral dat er gewoon zo ontzettend veel gebeurt. Arealen, verspreidingsgebieden van soorten zijn continu aan het verschuiven. We zien dat nu heel duidelijk aan de hand van de verandering... ten gevolge van klimaatverandering plaatsvindt. Er zijn meer dan 200 plantensoorten de afgelopen 20 jaar... van zuid naar noord opgeschoven. Dat betekent dat Nederland er botanisch totaal anders uitziet dan 20 jaar geleden. Dat beseffen mensen zich vaak niet. Dat gaat hard, hè? En dat gaat ontzettend hard. Maar ook qua vogels uh, zie je dat. Hè? De kleine zilverreiger uh, die langs de Atlantische kust vanuit uh, de Kamark... al een aantal jaren geleden zich in Nederland uh, gevestigd heeft. En er zijn heel veel voorbeelden van. Maar ook uh, los van die klimaatverandering zie je dat bijvoorbeeld bepaalde soorten... zoals zeearend en, uh, en kraanvogel... juist andersom van het uh, noordoosten naar het zuidwesten zich verplaatsen. Met alle mooie gevolgen van dien. En wat nu belangrijk is, dat je dan toch tot de conclusie moet komen... Dat het uh, ja, eigenlijk gewoon niet echt effectief is om voor iedere soort afzonderlijk beleid te ontwikkelen. Los van het feit dat we 40.000 soorten in Nederland hebben. Je kunt niet voor 40.000 soorten afzonderlijk beleid ontwikkelen. Maar je moet dus vooral, zeggen wij, nou in dit advies. gewoon de randvoorwaarden uh, creëren en een stand houden. Je moet zorgen dat natuurgebieden uh, voldoende groot zijn. ...dat het agrarische gebied rondom natuurgebieden en tussen natuurgebieden... ...dat daar maatregelen worden genomen... ...zodat de negatieve effecten via ammoniakdepositie en grondwaterstandsverlaging... ...op die natuurgebieden worden weggenomen. Maar ook randvoorwaarden op het gebied van, van milieu. Ammoniakdepositie, bestrijdingsmiddelen die toch steeds weer veel belangrijker lijken te zijn... ...dan we eerder dachten. En natuurlijk de waterhuishouding. Betekent dat bijvoorbeeld dat je geen korenwolvenreservaten meer wil hebben? Nou, als je korenwolven uh, ergens uh, introduceert en je zegt van ja, dan gaan we, we, weten, we weten ook waarom die soort, soort daar verdwenen is en we gaan nou die kennis gebruiken om dat landschap weer helemaal op orde uh, te krijgen. Bijvoorbeeld door het, uh, het niet meer gebruiken van, uh, van insecticiden en, en fungiciden. Nou dan mag je wat mij betreft best uh, die korenwolf of hamster als een soort uh, vlaggenschip, als een soort symboolsoort uh, gebruiken. Waarmee je dan eigenlijk zo'n heel uh, oud uh, lusakkerlandschap weer uh, op pijl brengt. Zodat ook allerlei akkeronkruidsoorten, zodat ook de grauwe gorsten zich weer kan vestigen. Kijk, dan uh, mag je wat mij betreft wel uh, best zo'n symboolsoort gebruiken. Daar is natuurlijk niks op tegen, want we worden uiteindelijk allemaal warm... van zo'n soort als, uh, als de ijsvogel of de kraanvogel. Uh. Als dit rapport, als dit advies wordt opgevolgd ziet Nederland er dan over 10 jaar anders uit? Ja, dat is uh, in ieder geval de bedoeling. Dat Nederland er over 10, 20 jaar een stuk mooier uitziet. Waarbij we moeten accepteren dat dan uh, niet uh, elke soort weer nog op precies dezelfde plek zit. En dat het allemaal precies dezelfde soorten zijn die we op dit moment in de landschappen tegenkomen. Er zal zonder meer uh, veel uh, veranderd zijn. Het is bijvoorbeeld de vraag of de grutto dan nog in onze wijde landschappen zal voorkomen. Maar dan... heb blijven we gewoon een, een natuur in Nederland houden die rijk aan soorten is... en die uh, de moeite waard is om daarvan uh, te, van te genieten. Dat was dus afgelopen donderdagmiddag. En sindsdien zijn er veel positieve, maar ook wat kwade reacties op dit advies uh, verschenen. Bijvoorbeeld uh, natuurbeschermer Jaap Dirkmaat die is woedend... omdat de soortenbescherming een minder grote rol krijgt. We zijn benieuwd wat de grootste particuliere natuurbeheerder van Nederland ervan denkt. Joost Huising bezoekt Mark van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. We zijn binnen gaan zitten, buiten regent het, maar wel mooi uitzicht op het kapitool. Ja, en dat moet je toch een zekere vorm van heimwee geven. Want ja. uh, voor de vroege vogelsredactie is dit natuurlijk wel een vertrouwd uh, terrein. Mooi uitzicht op de natuur en deze week kwam dat advies uit. Wat vinden jullie daarvan? Het is een prachtig advies en het uh, laat zien dat er meer ambitie nodig is voor natuur in Nederland... en dat er ook meer mogelijk is in Nederland qua financiering, qua beleid, qua ambities. Maar het legt ook bloot dat er nog heel veel moet gebeuren en dat die overheid niet moet jojoen... maar dat er een consistent beleid is gericht op de toekomst dat natuur ook echt een kans gaat geven. Er wordt gezegd het soorten beschermen zoals we tot nu toe deden, dat is niet meer helemaal van deze tijd... Nou, de beste overlevingskant voor bedreigde diersoorten en voor planten en diersoorten in zijn algemeenheid... is natuurlijk als het grootschalige gebieden zijn die ook goed verbonden zijn. Maar de ecologische hoofdstructuur, daar is een streep doorheen. Nou, daar is geen streep door de ecologische hoofdstructuur. Hij wordt nu anders genoemd. Hè? Dus het is ook het een woord beetje... is alleen veranderd. Ja, nou ja, het woord is veranderd, maar er zijn ook een paar andere dingen veranderd. Want het zegt ook, ja, het gaat niet alleen om het verbinden, maar het gaat ook om grootschaligheid. Dus grote natuur terugbrengen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is... Waar je nu de scheiding ziet tussen de ecologische hoofdstructuur, robuuste natuurgebieden en daarnaast boerenland. Wat qua biodiversiteit, qua rijkdom aan planten en diersoorten eigenlijk dood is of, of marginaal. Dat dat verschil opgeheven wordt en dat er dus ook leven terugkomt op dat boerenland. Dat lijkt me een hele grote winst. De boeren waren niet heel erg positief over het advies. Want de gelden voor het agrarisch natuurbeheer, daar is niet helemaal duidelijk van of die er wel blijven. Het is ongelooflijk belangrijk, en als ik kijk naar de toekomst... dat we boeren blijven involveren, betrekken bij natuurbescherming. Dat er op de een of andere manier uh, afspraken gemaakt gaan worden. Maar het gaat om het resultaat. En agrarisch uh, de, de, de, de, de, de, de, de natuurbeheer heeft natuurlijk onder druk gestaan. En daar zijn heel veel kritische geluiden over te horen geweest. Er is, is een miljard, geloof ik. Ik heb gehoord... Ingestopt. En dat is toch veel geld als het niet heel veel oplevert? Dat is ongelooflijk veel geld. Daarom zeg ik ook, het moet effectief. Het moet, je moet kijken naar de resultaten en je moet alleen subsidies geven op zaken die ook echt resultaat gaan opleveren. Dat ben je verplicht aan de belastingbetaler. Dat moeten boeren ook vinden. Kleinere natuurgebieden die stonden deze week ook in het nieuws omdat de veiling was van de gebieden van het Staatsbosbeheer bij Daarle. Hebben jullie eigenlijk meegeboden? We hebben niet meegeboden, want wij willen niet het tekort van de overheid gaan oplossen. Wij vinden dit ook een onverstandige maatregel om dit zo uit te voeren. Maar we hebben wel een aantal mensen geadviseerd en ook tegen hen gezegd... op het moment dat je die kavels in bezit krijgt, willen wij je helpen om het op de een of andere manier te beheren. Je daarin te begeleiden, te adviseren. Want we vinden het van ongelooflijk belang dat ook dit soort natuur in Nederland overeind blijft. En eigendom in de streek lijkt mij uitstekend. Van de Amerikaanse ragtime componist Scott Joplin was dit The Entertainer. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Partij voor de Dieren heeft op de veiling van natuurgebieden... door staatsbosbeheer bijna 10.000 vierkante meter weten te kopen. Staatsbosbeheer wordt door bezuinigingen gedwongen... om de gebieden van de hand te doen... 10 hectare kwetsbare natuur rond het Overijsselse Dalen... is hiermee alsnog veiliggesteld dus door die aankoop. Aan de oproep om natuur aan te kopen hebben duizenden mensen gehoor gegeven. Vroege Vogels kocht ook 10 eh, vierkante meter. En eh, die hebben wij cadeau gedaan aan staatssecretaris Dijksma van Natuur. We hopen dat ze er niet een chaletje op gaat zetten. De eh, zogenoemde Woudfunding-actie... waar Tweede Kamerlid Esther Ouwehand vorige week in Vroege Vogels toe opriep... heeft maar liefst 2,5 ton opgebracht... Ja, het is een groot succes en ik ben heel blij ook dat er zoveel mensen hebben meegedaan voor uh, 5 euro één vierkante meter. Ook om het beheer voor de toekomst veilig te stellen. We hebben een derde van uh, de nu te veile natuur in handen weten te krijgen en dat kunnen we dus gaan beschermen voor de toekomst. Wat voor natuur is dat? Nou, we hebben gekeken naar de meest kwetsbare uh, gebieden, de meest kwetsbare natuurwaarden. En we zijn heel erg blij dat we een gebied hebben weten te bemachtigen waar zich poeltjes bevinden. Zodat we het leefgebied voor uh, reptielen en amfibieën veilig kunnen stellen. We weten dat er bruine kikkers zitten, groene kikkers, waarschijnlijk uh, kleine watersalamanders. We weten dat er uh, vossen leven, hermelijnen die gebruik maken van dit soort gebieden. Dus uh, we hebben, denk ik, mooie en belangrijke natuur weten te redden. Dankzij iedereen die mee heeft gedaan aan de actie. En dat gaan we voor de toekomst beschermen en behouden. Ja, welke tien vierkante meter krijgt uh, staatssecretaris Dijksma nu? We zullen het mooiste plekje voor oh. haar uitzoeken. Zodat ze zich het hardste gaat schamen over waar ze eigenlijk mee bezig is. Verkeersinformatie Goeie, goeie laatste zin. Uh, de luchtkwaliteit in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht voldoet niet aan de Europese normen. Dat staat in een brief die de verkeerswethouders van de grote steden aan staatssecretaris Mansveld van Milieu hebben geschreven. Het gaat met name over de concentratie stikstofdioxide in de lucht. De wethouders pleiten ervoor dat het verkeer rond de grote steden wordt teruggebracht. En verder willen ze dat het kabinet de aanschaf van schone wagens extra stimuleert... Naar schatting 70 van de stikstofdioxide in de lucht is afkomstig van verkeer. Wetenschappelijk nieuws. De conventionele landbouw en veeteelt is niet in staat de wereldbevolking te voeden. Dat zei professor Pablo Titonel afgelopen donderdag bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. De gangbare landbouw is niet duurzaam, vervuilt het milieu en heeft een schadelijke invloed op de gezondheid van de mens. En dat is weer een totaal ander geluid uit Wageningen. Want vorig jaar nog hielden universiteitsbestuurder Aalt Dijkhuizen... en professor Louise Fresco juist een warm pleidooi... voor die intensieve veehouderij. Maar volgens Tito Nel is het verhogen van de voedselproductie in het Rijke Westen... geen efficiënte manier om het hongerprobleem in de wereld tegen te gaan. Integendeel, een land als Nederland is juist prima geschikt... om volledig over te stappen op biologische landbouw, zegt de professor. Goed nieuws. Een aantal grote ziekenhuizen stopt met het serveren van plofkip. Dat heeft Wakkerdier bekendgemaakt. Het gaat om negen regionale centra, waaronder het Haga ziekenhuis in Den Haag... en het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam. Het belangrijkste argument om te stoppen is dat plofkippen veel antibiotica krijgen toegediend... wat ongezond is voor de patiënten. Eh, ook voor de kip trouwens. Of nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ook zeggen de ziekenhuizen het belangrijk te vinden om over te stappen op vlees uit diervriendelijke boerderijen... Eerder stopten de academische ziekenhuizen al met het serveren van plofkippen. Een onderzoek. Alligators verslijten gedurende hun leven zo'n 3000 tanden. Dat hebben wetenschappers uit Taiwan ontdekt. Het betekent dat elke tand zich maar liefst 80 keer ververst... Als een krokodil een tand verliest, dan krijgt hij een klein bultje op het tandbod. En daarin zitten bepaalde cellen die uitgroeien tot een nieuw gebit. De wetenschappers kwamen tot hun ontdekking door rundgefoto's te bestuderen. Ze hopen dat ze dit proces van tandverversing in de toekomst kunnen toepassen op de mens. Dan nou, hoeft niemand meer aan het kunstgebit. En verder. En verder heeft de gemeente Amsterdam zich schaligasvrij verklaard. Daarmee zijn er nu 45 gemeenten die niet willen meewerken... aan het verlenen van vergunningen voor boringen naar schaligas. Onder meer Lelystad, Arnhem, Utrecht en veel kleinere gemeenten... in Brabant en Gelderland verzetten zich tegen de winning van het omstreden gas. <coughs> Sorry. Boringen kunnen leiden tot vervuiling van grond en drinkwater... en zouden aardbevingen veroorzaken.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 in een lach, want uh, ik luister naar deze muziek en ondertussen vaart hier het rondvaartbootje wat nu het naar het meer op gaat. En er zaten natuurlijk heel veel bekenden in die hier vanochtend al aan het koffiedrinken waren. Vaart nu weg. Het is net of je in de Efteling zit, weet je wel. Die attractie waarbij die bootjes zo voorbij varen. En dan dat muziekje erbij. Goed, u, u had erbij moeten zijn. Uh, muziek uit de film The Godfather was het uh, trouwens. De Marcia Vesta van de Italiaanse componist Nino Rota. Vanaf nu uh, kun je ze overal tegenkomen op rare en minder rare plekken? Waslijnen met kinderkleren. Nou, dat klinkt nog steeds niet heel erg raar. Uh, maar het is een initiatief van vier moeders van de ruilwebsite krijgdekleertjes.nl. Want waarom nieuwe kleren kopen als uh, de kleine spruit binnen drie maanden er alweer is uitgegroeid? Via die waslijn kun je kleding ruilen, en dat is duurzaam en goed voor het milieu. Kinderkleding ruilen kan via internet, maar dus ook via die wildruilwaslijn. Ik heb hem laten zien hangen bij mijn dierenarts. Dan dacht ik, van, huh, wat doet dat nou hier? Met is een heel grappig gezicht. Je ziet een lijntje, er hangen kleertjes aan. En dan kan je uh, misschien ook wel je, je hondenkleding daar ruilen. Ik weet het niet. En die radstaak is met Annelinde, Anou, Tessie en Kerriën... de was aan het ophangen in het centrum van Utrecht. Er wordt nu een waslijn opgehangen met allemaal kinderkleertjes aan shirtjes en truitjes. Het is een actie die, die heet uh, Wildgruilen. En we hangen op allerlei uh, uh, plekken die heel onverwacht zijn voor een waslijn. Hangen we hangen een waslijn neer met kleertjes. En dan mag je iets afpakken. En je mag er iets terughangen. We vinden het heel belangrijk dat mensen uh, gaan ruilen. Want ruilen is duurzaam en het is ook nog voordelig. En in deze tijden dat je al om hoort dat mensen ontslagen worden en geen geld hebben. Dan is dat natuurlijk een hele mooie uitkomst voor mensen om gewoon iets te krijgen door ruilen. Nou, dat doen we dus online. Maar nu ook offline. Wilt ruilen. De eerste lijn hangt, we gaan de volgende ophangen. Ja, we, op ja. we kunnen ook een, een moving lijn doen. Dan maken we maken één punt vast en dan ga ik gewoon hier staan. Oké. Okay. Een levende waslijn. Een levende waslijn, ja. Het verandert waar je bij staat. Ja, dat heb je met die wilde acties. Hè? Ja, dat heb je met wilde acties, ja. Je moet ook een beetje flexibel zijn. Zullen we dan die paal nemen? Die zit al helemaal de andere landpaal. En je krijgt de kleertjes. Nee, nee, nee, ken ik niet. We zijn bezig met een actie. Dan staan we Hartje Utrecht. Veel kledingzaken ook hier. Het is toch een soort van concurrentie, of niet? Het zou kunnen. Aan de andere kant, wat ik ook hoor van mensen, is dat als zij kleertjes hebben geruild, dus met iemand. Dan heb je ook weer geld uitgespaard en dan kun je gewoon de winkel ingaan om echt iets moois te kopen. Of iets duurzaams. Hè. Biologisch katoen is iets duurder dan gangbaar katoen. Maar als je dus je basiszet zeg maar, ruilt en dus gewoon hè, de, de, de hemdjes en de, de broekjes en zo hebt, dan kun je... Heb je weer geld over om uh, in de winkel wat uit te geven? Ja, om, om gewoon iets duurzaams uh, erbij te kopen. Uh, wat je vindt bijvoorbeeld bij de website van Milieu Centraal, is daar ook het advies van nou gebruik zoveel mogelijk textiel opnieuw. Want textiel is ontzettend milieuvervuilend om te maken. We hebben een live ruil, ja. Oh, echt waar? Dan moeten we even bij zijn. Nou, even bij de andere waslijn. Ja, maar ik, ja, maar ik niet heb eens bij om... om te ruilen. En nee, dan doet u dat op een later moment. Je mag hem echt meenemen. Echt waar? Ja. Wat aardig. Wat dan is het geworden? Deze, denk ik een roze met oranje mouwtjes. Precies. Shirtje. Ja, leuk. Voor uw dochter? Voor mijn dochtertje, ja. Ze is vandaag twee geworden. Van harte gefeliciteerd. Bedankt. Ja, ze is nog wel te klein oh, daarvoor. Ja, het want... ja, is wel ah. maat maat 116. Ja, dat heeft ze nog niet. Maar ik vind hem een klein. Uh, hij oogt kleiner. Ja. Oort passen erin. En dit kan altijd, toch? Precies. Nou, gefeliciteerd. U heeft net een kleertje gekregen. Ja, bedankt. <laughs> en jullie heel veel succes. Okay, so. Je hoort toch van de meesten... Ja, die hebben een soort kennissenkring waar ze de kleding mee ruilen. Het zijn natuurlijk allemaal me mensen met ook kinderen. Ja. Die, uh... ja, dat klopt. Dat heb ik uh, vroeger ook gedaan. Alleen toen mijn kinderen klein waren, had ik niet uh, mensen in de buurt die grotere kinderen hadden. Dus ik gaf wel alles aan vrienden en kennissen weg. Dan kreeg ik kreeg niks terug? Maar ik kreeg nooit iets terug. Oh. <laughs> dus ik kocht elke keer, ja. ja. Er komt weer iemand met een kinderwagen aan. Kijk, kijk. Vrouw koopt u wel wat kinderkleding? Ja, met pas op, wel. Dan krijgt ja. Eigenlijk nee. U heeft Uw zoontje bij u? Ja. Hoe oud is hij? 2,5. Deze kleren komen uh, nee. uit, nieuw uit de winkel, denk ik. Nee, niet helemaal. Nee. Nee, okay. Ik uh, koop ook maar regelmatig op marktplaatsen. Zo. Dus, uh... Opnieuw is best duur en na een paar maanden zijn ze eruit. Mm. Nou ja, precies. Weet je. Ik denk, ja, maar we hoeven niet alles nieuw te kopen, toch? Ik kan ook nog een beetje aan het milieu denken. En ik van nou, uh, als, het, uh, als je uh, goede spullen tweedehands kan krijgen, en dat het weer een tweede leven krijgt, is dat uh, prima, toch? Dus uh, vandaar. Dus ik vind het wel een leuk initiatief, dus ik ga eens kijken. Maar het is ja. natuurlijk wel een idee om dit bij uh, buiten speelzalen, crèches, uh, BSO's, uh, die buitenschoolse opvang, om op, op, op, daar zo'n waslijn neer te hangen. Ja, dat is hartstikke leuk. En als de mensen luisteren die uh, in een BSO werken of uh, naar de BSO gaan met hun kinderen, dan uh, kunnen ze dat zelf ook oppakken. We noemen het ook niet voor niks wild ruilen. Krijgt u wel kinderkleding? Oh. Dit is het moment en we hebben de goede maten, zie ik. Ah, <laughs> die is nog jong. Hij is drie weken bij zit, mag u het er nu afnemen? Uh, Zoek iets nou, leuks uit voor uh, ik ga iets leuks uitzoeken. Ja. Ja. Nou, dat, dat shirtje daar. Deze? Ja. ja, hij is hartstikke leuk. Met streepjes. Ja. En uh, ja, ik heb dus nu ik kan hem moeilijk iets uittrekken. Nee, nee nu, dat, zou, maar... dat, dat zou te veel gevraagd zijn. <laughs> nee, nee, maar als hij eruit gegroeid is, ga ik absoluut uh, op de website kijken. Kijk de deze.nl mevrouw. Sorry. moet <laughs> ik een beetje je een oefenen hoe <laughs> dat eruit komt. <laughs> Zo was het dus niet bedoeld. Het eerste deel was dit uit de Sonatine Tango voor Fagot en Piano van Pierre-Max Dubois. De Sociaal-Economische Raad, de SER, komt binnenkort... Deel Lente met het Nationaal Energieakkoord. Over de toekomst van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Iedereen zit aan tafel. Uh, bedrijfsleven, overheid, uh, milieubewegingen. Die werken al maanden in het diepste geheim achter gesloten deuren uh, aan dit akkoord. En zo ook Joris Thijssen, campagne-directeur van Greenpeace. En hij zit vanochtend hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Terug uit de loopgraven, zei je net. Ja, ja dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk 15 jaar lang op dit energiedossier gezien dat uh, er eigenlijk niet zoveel voortgang is. Daarom is Nederland ook hekkersluiter in Europa. We staan op, ik geloof, derde van onderen voor het aandeel duurzame energie... Dat we, dat we hebben in vergelijking met onze Europese collega's. Ja, we doen het heel slecht. We doen het heel slecht. En ja, dat komt omdat telkens maar weer uh, ja, iedereen vanuit zijn loopgraven zijn of haar belang aan het verdedigen is... en niet over een schaduw heen weten stappen... en zo een doorbraak weten te krijgen naar schone energie. En dat proberen we nou voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat klinkt niet heel positief. Je hebt nog geen wallen en je uh, ziet er nog redelijk fris uit. Maar is het, zo is het een slopend iets, zo'n overleg? Ja, het is wel heel intens. Ja, het is, uh, ja je moet echt, het is heel hard werken... om je echt te verdiepen in de belangen van de andere partijen aan tafel. En dan creatief te worden en na te denken van... hoe kunnen we dan toch die rekening houden met die belangen... maar wel die doorbraak krijgen, die energietransitie krijgen... die Nederland zo hard nodig heeft. Ja, om even terug te gaan naar het begin over waar we het nou eigenlijk over hebben... kun jij in een paar zinnen schetsen hoe belangrijk dit grote nationaal akkoord is? Want uh, je kunt wel eens de indruk hebben dat er overal wordt overlegd... en over energie in de toekomst en bla, en dan worden er weer regeltjes gemaakt en ja, hmm. maar dit is wel echt, echt een, een groot belangrijk ding, hè? En ook bindend, bijvoorbeeld... Ja, dit is um, wat, wat Greenpeace betreft een van de belangrijkste akkoorden die de CEG ooit kan maken. Um, we weten allemaal dat klimaatverandering is aan de gang. We zijn heel erg hard op weg om gevaarlijke klimaatverandering te veroorzaken. Dat betekent uh, enorme gevolgen voor, voor mensen en milieu. Uh, dus bijvoorbeeld miljarden mensen die drinkwatertekort hebben in de wereld. Uh, massale uitsterven van plant- en diersoorten. Nou, dat dat is wat we met z'n allen willen voorkomen. En wat ervoor nodig is, is dat we drastisch minder CO2 gaan uitstoten. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je heel erg snel overschakelen naar schone energie. Dus ja. in plaats van kolencentrales en gascentrales... moeten we overschakelen op windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales. Dat soort zaken. Maar wat ik bedoel is, als dit akkoord er komt en het advies wordt gegeven... dan uh, moet ons kabinet zich daar ook daadwerkelijk aan gaan houden. Het is niet zomaar een adviesje en dan, nou ja, we zien verder wel. Ja, het is serieuzer dan dat, dus het is niet alleen een advies. Het is echt een akkoord. Ja. En de bedoeling is dat het kabinet het dan overneemt. Net als het sociaal akkoord bijvoorbeeld. Net als het Sociaal akkoord, ja. uh, maar dan hopelijk uh, uh, nog concreter en <laughs> nog meer in steen gehouden. Maar ja. de bedoeling is inderdaad niet een advies, maar een akkoord... dat één uh, op één wordt overgenomen door die minister... en dan wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Uh, maar goed, het, het kabinet heeft wel gezegd... wij gaan er zelf nog wel even heel erg goed naar kijken of we het eens zijn met alle elementen. Maar de insteek is wel dat het een veel dwingender akkoord is dan zomaar een, ad, een adviesje. Zomaar een seradviesje. Uh, en, uh, even de belangrijkste thema's op een rijtje... Uh... Energiebesparing, schone energie, industrie, CO2 is natuurlijk een heet hangijzer. Innovatie, schone technologie, mobiliteit, transport. Dat zijn een beetje de, de punten waar nu over uh, uh, wordt uh, vergaderd. En aan welke tafel zitten jullie als Greenpeace? Um, nou, de bedoeling is dat iedere organisatie meetekent met het hele akkoord. Maar zelf zit ik aan tafel, uh, dat noemen we tafel 2. Er zijn dus vier tafels, inderdaad, vier ja. commissies. En wij tafel zitten... twee, <coughs> ja, dat is zo <laughs> grappig. Wij zitten dus inderdaad aan tafel bij uh, de partijen die praten over hoe bereiken we 16% schone energie in 2020. Want terwijl we nu maar procent. Dat is het streven ook van het kabinet. Hè? Nu zitten we op 4% en dat moet in 2020 naar 16%. Ja. Ja, dus ja. dat is um, de opdracht die het kabinet heeft meegegeven aan de CER, Ga van 4% naar 16%. Dus dat is de tafel waar wij, uh, waar, wij, uh, waar, wij zijn, waar wij zijn aangeschoven. Een van de manieren natuurlijk om 16% schone energie te halen... is minder energie te gebruiken. Want als je geen energie gebruikt, hoef je het ook niet schoon op te wekken. Nee. Dus besparing is ook heel erg belangrijk. En aan de tafel waar ik zit, hebben we het over energiebesparing in de industrie. Dus om te proberen ja, de industrie efficiënter te krijgen. En het laatste onderwerp gaat over... Uh, de CO2-handel, dus het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. Uh, dat gaat op dit moment dramatisch in Europa, want de prijs van CO2 is 2 euro per ton. Terwijl die zou nu 30 euro per ton Hoogang moeten zijn. Dus wij zitten te onderhandelen van hoe kunnen we dat nou repareren. Ja. En nou, natuurlijk met heel mijn hart juich ik toe van 4 naar 16 procent. Maar is dat reëel? Want het is een enorme stap, hè? En 2020, ja, dat is pff, morgen. Ja, het is een enorme stap. Het goede is dat we een, een grote buur hebben, Duitsland. Die heeft de afgelopen jaren een zogenaamde energiewende meegemaakt. Um, daar is inderdaad de omslag van vieze energie naar schone energie heel erg snel gegaan. En eigenlijk wat je ziet, als wij dit voor elkaar krijgen, naar 16% in 2020... doen we hetzelfde als wat Duitsland de afgelopen acht jaar heeft gedaan. En let wel, de Duitse economie is, acht, is vijf keer zo groot. Ja. Dus Duitsland heeft bewezen dat het kan. Maar het is helemaal waar wat je zegt, het is een enorme uitdaging. En uh, die tafel 2, schets mij dat plaatje is. Met wie zit je dan rond die... Is het echt daadwerkelijk ook een tafel? Ja, het is een hele... Nou ja, het is, het is een rij tafels ja. die, nu, die nu in, in een kringetje staan. En waar we dan uh, de partijen die aan tafel zitten zijn... Um, namens de milieubeweging zitten we daar met Milieudefensie... Natuur en Milieu en Greenpeace. Dan heb je de werkgevers. Dat zijn uh, VNO-NCW, de Grote Werkgeversorganisatie. Mm -hmm. De chemische industrie... Um, DSM, de, AXO. Ja, DSM, AXO, de basismetaal, dus bijvoorbeeld Tata Steel. Um, ja. Dan zitten daar de grootverbruikers van gas en elektriciteit. Dan heb je de groene werkgevers, dus de duurzame energiekoepel zit er. Um, en de groene zaak. Dat maar hoe de... groot is dan, dat zijn dan? Hiertje. Jullie hebben dan één hele zaal voor jezelf? Of hoe... Ja, we hebben een hele zaal voor onszelf. En daar zitten we dan met dertig uh, mensen. En hoe vaak uh, vergaderen je dan? Ja, dat ff, niet zo heel erg vaak. Ongeveer één keer in de drie weken... Dus we zijn nu vijf keer bij elkaar geweest. En waar is dat? Dat is bij de CER ja. in Den Haag. Oh, in Den Haag, dus bij de CER, Bij de Sociaal Kantoor. Economische Raad, in, ja. dat, in dat pand. Maar tussen de vergaderingen door... is er drie weken ja, lijkt er niks te gebeuren. Maar er zijn er kleinere werkgroepen. En er is natuurlijk informeel overleg. En er zijn één-op-één gesprekken. Um, en dat is waar natuurlijk het harde werk gedaan wordt. Daar ja. probeer je de knopen door te elkaar hangen. te vinden. Ja, en dan lukt dat een beetje om elkaar te vinden, tot nu toe. Nou ja. ja, gezien de vertrouwelijkheid van onderhandelingen... hebben we afgesproken daar niet te veel over te zeggen. Want... Je zult begrijpen dat het een beetje in vertrouwen kunnen gebeuren... om elkaar te, te proberen te vinden. Ja, maar we hebben afgesproken daar niet te veel over te zeggen. In maar maart is Greenpeace wel naar buiten gekomen met het nieuws... dat jullie vonden dat het te traag ging. Dat, dat, dat er grote bedrijven waren die de boel een beetje traineerden. Nou ja, om heel precies te zeggen wat we toen gezegd hebben... dat het ons niet snel genoeg gaat. Ja, dat is, uh, en, dat is, uh, en Eigenlijk gaat hetzelfde. niks op snel genoeg als je het hebt over klimaat en, uh, en het milieu. Ja. Dus we hebben gezegd dat het uh, ons niet snel genoeg kan gaan. Um, en dat het wat ons betreft Ja, mag het allemaal sneller. Maar goed, de deadline staat op juli begin juli. En ja, daar moeten we nu heel hard voor knokken om dat te halen. Ja, wat zijn de grootste dwarsliggers? Vorige week zat hier bijvoorbeeld een, een mevrouw van Unilever. Die doen het naar buiten ja, op groen gebied heel erg goed. Uh, en toch staan ze ook op jullie campagnewebsite... als, als een, een partij die de boeren dan weer vertraagt. Ja, dus wat wij denken dat dat heel erg helpt in het SER-proces... is als er een aantal grote bedrijven zijn die steun uitspreken voor... 16% schone energie in 2020, de kabinettendoelstelling. Ja. Dus we hebben een, een aantal bedrijven gevraagd van steun je dit nou of niet? En het interessante is dat een aantal bedrijven zoals Axo, DSM, Philips... hopelijk heel binnenkort Unilever ook... die zeggen van ja, dat is precies de goede doelstelling. Dit is de eerste stap op weg naar de energietransitie die we nodig hebben. Mm -hmm. Maar andere bedrijven, bijvoorbeeld Heineken... die zeggen te brouwen voor een betere toekomst... die geven niet thuis en die... Um, die onderschrijven die kabinetsdoelstelling dus niet. Nee, en daarom hebben we ook die website. Dus dan kunnen mensen naartoe, naar, de, naar de, de website van Greenpeace... en dan kunnen ze complimenten geven aan Eneco en Philips van... dank jullie wel dat jullie de goede doelstelling eh, ondersteunen. Maar ook een duwtje geven tegen Heineken en zeggen... joh, schiet eens op, steun nou eens even die omslag naar schoon. want. Je zegt zelf dat je aan het brouwen bent voor een goede toekomst. En dit past daar helemaal in. Ja, wel een groen logo, maar niet echt een groen uh, hart. Maar nog even, want jij zei Unilever. Het stribbelde eerst nog een beetje tegen, want dat was ook de indruk die ik kreeg. Maar die zijn nu wel over de streep getrokken. begrijp ik dat goed? Gaan ze het echt onder ondertekenen, die 16 uh, procent? Ik hoop het heel erg. Uh, we, zijn, uh, we zijn in gesprek met Unilever. En ik hoop inderdaad dat vorige volgende week ze met een hele duidelijke... clip-en-klaar statement komen en zeggen, wij ondertekenen... Uh, de 16 doelstelling, doelstelling van dit kabinet. Ja, Die energiewende in Duitsland, waar jij net ook al even over had... Uh, die zie je ook heel duidelijk in Duitsland. Hè? Want ik ben ook heel erg benieuwd wat het voor mij als individu... of als consument zou betekenen, 2020, 16%. Dat betekent dat het landschap om mij heen dan ook zal veranderen, toch? Want als je met de trein naar Duitsland gaat... dan zie je ook, bam, overal zonnepanelen. Is, is dat ook de inzet? Dat, als, je, als je inderdaad die energiewende in Nederland ook voor elkaar wil krijgen... dan zul je vol in moeten zetten op... Op alles eigenlijk, op alle technologieën. Dus inderdaad, we zullen windmolens in het landschap krijgen. We zullen ook heel veel windmolens op zee krijgen. Maar de consument zelf of de huisbewoner... wat je zult zien is dat je allemaal uh, mooie gelegenheden krijgt... om je huis bijvoorbeeld goed te isoleren. Want op dit moment verspillen we nog heel veel energie... door slecht geïsoleerde huizen. Ja. Dus er komen pakketten dat je relatief makkelijk je huis kunt laten isoleren... en je energierekening naar beneden kan gaan. En CO2 kunt besparen. Maar bijvoorbeeld ook als je in de stad woont en je hebt geen eigen dak... omdat je in een appartementencomplex woont... Een van de ideeën is dat je dan kunt zeggen... nou, verderop in mijn gemeente is een boer met een leeg dak. Ik leg daar mijn zonnepanelen neer. Uh, en dat er dan dus maatregelen zijn dat dat dan ook mag van de regering. En dat je op die manier zelf ook zonne-energie kunt opwekken. Ja. Dus op die manier zullen we inderdaad zien wat er ook in Duitsland is... Dat als het goed is, op heel veel plaatsen zonnepanelen zullen komen. Ja, dus eerst de denkomslag moeten jullie nog zien te bewerkstelligen... bij, bij, bij de grote ja, energiereuzen en bij de grote industrie. En daarna komt natuurlijk de denkomslag bij, bij de consument. Dat is dan eigenlijk stap 2. Ja, als het goed is, dit, als dit akkoord er komt... dan gaan we energie besparen in de industrie. Dan gaan we windmolens op zee bouwen. Daar zullen we allemaal niet zoveel voor zien. Maar komt er dus ook de mogelijkheid voor de consument... om zijn huis of haar huis te isoleren... zonnepanelen op je dak te leggen... en op die manier ook bij te dragen aan die energietransitie. Ja. Laten we gaan duimen. Ja, laten we dat doen. En, dus en hard werken. Heel hard werken, heel hard vergaderen in die loopgraven... Doen en we. hopen dat iedereen er uiteindelijk uitkomt. Joris Thijssen, campagne-directeur van Greenpeace... over het Nationaal Energieakkoord. En, en als het rond is, dan horen we het wel, hè? Dan uh, kom je bij ons als eerste. Kom ik het eerste hier vertellen, okay. absoluut. Dank je wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, leuk. Nog even een klein staartje. Fenolijn. Wim Scherpenissen, Utrecht, aan Belisweert... Vlak voor een hoosbui liep ik samen met mijn dochter door Amelis Weert... bij de veldkeuken Museum Armando, het nieuwe Museum Armando. En daar is een hele hoge, 15 meter afgezaagde beuk. En bovenop die beuk zitten regelmatig Nelganzen. Maar deze keer, het was ongelooflijk, twee ooievaars. Nog nooit gezien in Amelis Weert, deel een enkeling, maar nooit twee ooievaars... En vanaf mijn zesde tot inmiddels mijn 58ste loop ik daar fantastisch om te zien. en echt voorjaarsgevoel. Ja, door die ooievaars moet ik ook eens weer nog even denken aan uh, beleefde lente. Want bij de torenvalk is inmiddels wel een ei. Ik had gezegd dat er geen ei was, maar er is inmiddels een ei. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen van uh, de camera's van Beleef de Lente. Niet vergeten te stemmen uh, op die pluk van de Pettenflet-wedstrijd. Uh, het stemsysteempje was een tijdje stuk, maar doet het nu weer. Dus doe dat vooral. Ga naar de website voegenvogels.vara.nl en breng uw stem uit. Komende dinsdag zijn we er weer op tv met Voegevogels TV. En volgende week zit ik hier weer samen met Menno. Toch een stuk gezelliger. Tot dan. Nederland loopt de kilo's en de crisis van zich af. In het hardlopen sluit ik me af voor de wereld ga ik een andere wereld in. 2 miljoen Nederlanders lopen hard en hun aantal groeit. Morgen in Dit is de Dag, de Vlaamse loopcoach Evi Grijwaard. 3, 2, 1 en start. Schrijver en hardloper Abdelkader Benali en bioloog Midas Dekkers. Ze komen voortdurend langs in verkeerde kleren, steunend en zuchtend. Over een volksport die religieuze trekjes krijgt. Morgen vanaf 2 uur bij Dit is de Dag. Goed, we zijn vertrokken. Op Radio 1.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 Dit is Radio 1.